Michel Koenen met het NOS-journaal. Op de Haringvlietbrug gaat de maximumsnelheid vandaag omlaag van 100 naar 50 km per uur. Dat is om de brug minder te belasten. Aluminiumplaten kunnen de trillingen van het wegverkeer niet meer aan. En de Haringvlietbrug is een belangrijke verbinding tussen Rotterdam en de provincies Zeeland en Brabant. Rijkswaterstaat verwacht flinke files in de regio. En dagelijks rijden er ongeveer 65.000 voertuigen overheen. Die moeten nu over twee smalle rijstroken per rijrichting. Aan het eind van 2023 wordt dan begonnen met een grondige renovatie van de Haringvlietbrug. Bij een steekincident in Oud-Gastel bij Rozendaal zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een uit de hand gelopen ruzie. De drie slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Het dodental van de overstromingen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgelopen tot 22. Tientallen mensen worden nog vermist. Hulpdiensten doorzoeken ondergelopen woningen en puin. De afgelopen weekend veroorzaakte een recordhoeveelheid regen... flinke overstromingen in het midden van de staat. Zo viel er in een plaats 43 centimeter in minder dan 24 uur. In het noordoosten van de VS heeft de tropische storm Henri ook schade aangericht. De overstromingen in de staten Rhode Island, New York en Massachusetts... zitten 100.000 mensen zonder stroom. En volgens NRC dreigen honderden asielkinderen in Nederland zonder hun ouders op te moeten groeien. Dat komt door nieuw beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Minderjarigen hebben sinds november geen recht meer op hereniging met hun ouders, broers en zussen... als ze hier worden opgevangen door een ander familielid. Het weer nog. Het blijft droog vandaag met flinke zonnige periode. Het wordt 20 tot 23 graden. De dagen daarna geregeld zon bij een graad of 21. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Wep nu de nacht. To do. All and now there's something to do All now there's something to live Je schenkt ze vol, beslagen ramen, hart op hol. Je huid is statisch, ik krijg een schok. Wat een magische avond voor ons. Ik had je niet verwacht, je kwam als een dief. Ergens in de nacht werd het ineens vies. That's on the stone But you You'll fight.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 Als toen ik het origineel nog had, het gouden goud maar klein. Dit Dat kan geen kwaad. Ik Is jouw keuze ZFM. Set in, sitting. Radio. Ben naar Frans en zet hem op 106,9. 106,9. Zie je, ver? 24 uur per dag. Hete zomer.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 6.9 is zon, zandvoort en zomerzomerhits. Zomer